En onze correspondent David-Jan Godvaar is in Kiev. Over Kiev hoort u al in het NOS Journaal. Hier is Dorot Megens. In de Oekraïnse hoofdstad staan betogers en politiemensen... nog steeds lijnrecht tegenover elkaar. Gisteravond en vannacht is op het Centrale Plein in Kiev hevig gevochten. Bij de ongeregeldheden kwamen er zeker 25 mensen om het leven... onder wie zeven politiemensen en een journalist. Ook zijn honderden mensen gewond geraakt. Het waren de bloedigste gevechten sinds het uitbreken van de opstand... drie maanden geleden. Er lijkt nu sprake van een kleine pauze in de gevechten, zegt David-Jan Godfranck. Maar de sfeer is uitermate grimmig. Er staat hier vandaag nog wat in de brand, vooral autobanden. Maar ook het gebouw van uh, de vakbonden van Oekraïne. Verder zijn heel veel mensen bezig met straatklinkers... stoeptegels aan stukken te hakken. Om munitie te hebben, om zometeen meteen weer naar de politie te gooien. mensen zijn meer dan bereid om met de politie te vechten. Correspondent David-Jan Godfrazo... meteen na de reclame een uitgebreid gesprek met hem. President Janukovic ging gisteravond laat in overleg... met de belangrijkste oppositieleiders... om een oplossing te zoeken voor het geweld. Maar dat crisisbaraat is mislukt, zegt oppositieleider Klitschko. De Nederlandse spoorwegen krijgen een boete van 2,75 miljoen euro. Volgens staatssecretaris Mansveld... zijn de spoorwegen in afspraken over prestaties... zijn die afspraken over prestaties niet genoeg nagekomen. Reizigers waren ontevreden over de punctualiteit van NS. Ze vonden de kans op een zitplaats te klein. En ze wilden dat de conducteur vaker langskomt. Voorlopige boete uit 2012 is daarom definitief geworden. Dat geld wordt volgens Mansveld goed besteed.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 In veel gemeenten wordt niet gecontroleerd, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Tilburg. De gemeenten zeggen dat ze het verbod hebben ingevoerd omdat het moet van Den Haag. Maar omdat er in de praktijk geen overlast is van buitenlanders, laten ze controles achterwegen. Alleen gemeenten in het zuiden controleren buitenlandse klanten van koffieshops omdat daar wel overlast is. Ondernemers in de toeristische industrie maken zich grote zorgen over de komst van windmolens dicht voor de Nederlandse kust. Uit onderzoek blijkt dat veel toeristen niet meer naar de Nederlandse kust gaan als die molens er staan, zegt branchevereniging Rekron.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 Het weer, er kan nog een enkele bui vallen, maar vaak is het droog. Er is geregeld zon in het westen, in het oosten iets minder zon. Het wordt ongeveer 10 graden vandaag. Er staat een matige westelijke wind. Morgen is het grijs en regenachtig. Blijft wel zacht, wordt gemiddeld 11 graden. René Passet bij de ANWB. Er is nauwelijks sprake van een ochtendspits. En toch heb ik een scherm vol met files. En dat heeft vooral te maken met de ongelukken. 13 files nu, 60 kilometer. Op de A2 Maastricht naar Eindhoven is de rust nog niet weer gekeerd... tussen Nederweert en Leende, 9 kilometer. Maar alle rijstroken zijn daar wel open. Helaas geldt dat niet voor de A12, Arnhem-Utrecht... tussen Knap het grijsort en de afrit Wageningen, 10 kilometer. Alleen de vluchtstok is nog open. Het is verstandig om vanaf Knap het grijsort om te rijden via Tiel. Op de A13 Rotterdam-Den Haag zaten ze op elkaar... bij de afrit Berkel en Rode dat is Dat nog een korte file nu. Op de A20 is het nog wel merkbaar. Richting Gouda tussen het Ketelplein en het Kleinpolderplein. 5 kilometer. En verderop naar Gouda. Bij knelpunt Gouwe een ander ongeluk. 4 kilometer file. De linkerrijfstok is dicht. Richting Hoek van Holland staat het ook vast bij het Kleinpolderplein. 5 kilometer. Ten slotte de A32. herenvee naar Meppel. Daar is een ongeluk gebeurd bij de afrit Havelte. De afrit is dicht en er zat een korte file. Dankjewel. Mark Robin Visser is op Hertenjacht. Waarom hoort u zo? Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie.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 Trotse sponsor van de zwager van de feestboer... van de loodgieter van Epke Zonderland. Volkswagen sponsort al 25 jaar Olympische sporters. En tijdens de Olympische sponsorweken ook de rest van Nederland. Met bijvoorbeeld tot 8.000 euro voordeel op een transporter Sochi Edition. Kom langs bij uw Volkswagen bedrijfswagendealer. Het ging afgelopen nacht helemaal mis op het Maidanplein in Kiev. Resultaat, 25 doden en honderden gewonden. Het NOS Radio 1-journaal. Uh. Met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Explosies dus en brand op het Centrale Plein in Kiev... waar onze kosmonaut David-Jan Godvan nu ook is. Uh, hoe is de situatie daar? Ja, die, die situatie zou ik zeggen is heel onwerkelijk... Uh, op, te, op dit moment wordt er even niet zo hard gevochten tussen politie en, uh, en demonstranten. Ze staan tegenover elkaar. De politie, de oproerpolitie, de beruchte Berkoet in linie. Uh, met helmen natuurlijk met schilderen, met waterstokken. En daar tegenover dus de demonstranten ook met schilden, Zij houten ook met, uh, met waterstokken. Maar dan uh, in de vorm van ijzeren staven en uh, honkbalknuppels. En er vliegt af en toe, vliegt er een steen. ...richting politie, er vliegt af en toe een behoorlijk zware vuurwerkbom... ...maar dat extreme geweld van de afgelopen nacht, daar is nu even geen sprake van. Beide partijen zijn dus flink gepanserd, maar toch vallen er doden. Ja, nou dat, dat is ook niet zo gek natuurlijk. Als je ziet de vastberadenheid van allebei de kanten en ja, de middelen die daarvoor worden ingezet. Hè, de politie heeft natuurlijk uh, de beschikking over uh, de echte wapens. Uh, er wordt, was hier gezegd, zelfs met scherp geschoten, maar inmiddels met rubberkogels. Uh, met wapenstof wordt geslagen, met uh, traangas wordt gegooid, waterkanonnen, maar er wordt vooral flink gemet. Ja, en de, de, de, de, de demonstranten die slaan hard terug. En die gooien stenen en die gooien vuurwerk en molotovcocktails. Dus als je er altijd geweld tegenover elkaar zet. Ja, dan is het niet zo gek dat de slachtoffers vallen. Maar is dat al een tijdje gaande, David-Jan? Het is al vaker gevochten. Waarom loopt het nu zo uit de hand? Het is altijd heel moeilijk te verklaren hier in, uh, in Kiev. Dit is inderdaad de derde keer dat het uit de hand loopt. Maar deze keer is het wel echt heel erg uit de hand gekomen. En ik denk dat het, dat het vooral komt omdat de demonstranten ook ja, de grond onder hun voeten zien, uh, zien wegzakken. Ze zijn nu al drie maanden aan het demonstreren. Ze staan al drie maanden op het plein in tentenkampen. Elke keer, elke zondag, soort een enorme bijeenkomst. En er verandert maar niks. Weliswaar is er een amnestie afgekondigd voor de mensen die in, het, uh, in de afgelopen weken. Gearresteerd zijn. Maar dat vinden ze niet genoeg. Ze vinden twee dingen. Er moet een grondwetswijziging komen die de macht van de president beperkt. En president Jadokovic moet aftreden. Nou, geen van die twee doelen, eigenlijk de belangrijkste doelen, zijn bereikt. En ja, gezien de situatie met al dat geweld, zal dat waarschijnlijk binnenkort ook niet gebeuren. Tussen al dat geweld wordt er nog wel gesproken. Gisteren bijvoorbeeld de oppositie en de regering, heeft dat nog iets opgeleverd? Nee, dat heeft niks opgeleverd. Met enige tussenpozen gebeurt dat wel vaker. Uh, met name de, de, de leiders van twee grote oppositiepartijen die zitten nog wel eens met, uh, met Jan Kovic aan tafel. Maar tot nu toe levert het helemaal niks op. De bedoeling was gisteren om af, afspraken te maken om in ieder geval voorlopig voor een aantal uren een einde aan het geweld te maken. Uh, maar dat ging gewoon door. Uh, Jan Kovic, de president, heeft gezegd tegen de oppositieleiders: ik wil dat plein leeg. Dat was ook een van de voorwaarden voor de amnestiewet. En de oppositie als je zegt, uh, dat plein dat komt niet leeg, Al zouden we het willen, dat krijgen we niet voor elkaar. Mm, maar ik zie ook uh, Janukovic uh, zeggen, uh, hoor hem zeggen, dat hij wil dat de oppositie zich distanceert van de radicale beweging, de radicale groepering. Ik zie Klitschko, ook Vitali Klitschko, oppositieleider, zeggen, ja, we willen, de enige oplossing is praten. Maar zit daar dan nu een soort onoverbrugbare kloof tussen? Ja, dat, daar lijkt het uh, daar lijkt het wel op. Kijk, die, die oppositie die kan wel zich veel van een het radicale. Het, het radicale... Zit af. Maar het zijn wel hun uh, frontsoldaten. Ja. He, dus zonder uh, uh, die jongeren, over het algemeen, radicalen, nationalistische jongeren, veelal voetbalsupporters. Uh, loopt, de, loopt de politie daar uh, binnen een half uurtje naar binnen waarschijnlijk, zal waarschijnlijk een hele hoop mensen arresteren. En dan is het heel snel afgelopen. Dus aan de ene kant zegt uh, Crisco wel van he, dat, dat, die, dat radicale deel: ja, dat is toch eigenlijk niet wat we willen. Aan de andere kant heeft hij ze wel nodig. David-Jan Godfraag vanaf het Centrale Plein in Kiev. We horen je later vandaag nog, David-Jan, daar vandaan. 11 minuten over 8. Een nieuw afluisterschandaal brengt de relatie tussen Indonesië en Australië... naar een nieuw dieptepunt. Indonesië had de ambassadeur al teruggetrokken... in verband met eerdere onthullingen over afluisteren. Correspondent Michel Maas in Jakarta. Waarover gaat dit nieuwe afluisterschandaal? Nou, dit nieuwe afgeluisterde gaat weer over uh, de Verenigde Staten. Australië heeft als een goede vriend van de Verenigde Staten... haar ambassade in Jakarta opengesteld voor de Amerikanen... om vrijelijk Indonesië te gaan afluisteren. En vooral ook de president en zijn uh, naaste vertrouwelingen. En dat is iets wat de Indonesiërs natuurlijk ontzettend uh, tegen de borst uit. En ze vinden, uh, er was al dat eerdere schandaal in november dat wereldwijde schandaal. Toen bleek ook dat Australië de Amerikanen volop hielp met het afluisteren... zonder de Indonesiërs daarom, uh, daarvan in te lichten. En ja, ze, ze, vinden, ze zijn dus heel erg boos hier in Indonesië. Ze zijn uh, zo boos dat ze zelfs de ambassadeur niet meer terug willen sturen... totdat uh, Australië heeft laten zien dat ze wel een goede buur kunnen zijn. Hm, Michel, ja, een nieuw dieptepunt. We dachten eigenlijk dat het niet dieper kon. Want ook die kwestie van de broodvluchtelingen speelt natuurlijk nog. Ja, die hebben we ook nog. De Australiërs die bleken gewoon met hun marineschepen... Indonesische wateren binnen te varen zonder toestemming en daar uh, vluchtelingen weg te jagen. En uh, dat, dat is natuurlijk een aantasting van de nationale integriteit. En dat is het heiligste wat je hier in Indonesië hebt. Als je daar aankomt, ja, dat is een doodzonde. Dus Indonesië was al zo boos dat ze een corvette... Die kant op stuurde en uh, lieten patrouilleren. En uh, de commandant van de luchtmacht, die zei al zei, dreigend: van, Wij hebben vliegtuigen die binnen een uur in Australië kunnen zijn. Zo, met andere woorden: uh, We gaan jullie bombarderen als, als het verder gaat. Nou, zover is het niet gekomen, maar uh, ja, de ambassadeur is nu in Jakarta. En gisteren heeft de. Uh, minister van Buitenlandse Zaken laten weten... dat hij voorlopig niet teruggaat. Hij heeft zelfs een, een baan gekregen hier op het ministerie... om duidelijk te maken dat hij hier nog wel een paar maanden zal blijven. En waarom voelen de Australiërs zich zo gesterkt? Enig idee? Komt dat door die backup van de Amerikanen? Nou, de Australiërs die, ja, die hebben sowieso al een beetje... vooral de nieuwe regering een beetje een houding van... Ja, jullie zien maar, wij doen waar we zin in hebben... Dat laten ze vooral zien door hun marineschepen... hier te laten opereren tegen vluchtelingen. Maar uh, ja, dat is gewoon de hele houding van de Australische regering. Die gaat gewoon uh, keihard tegen Indonesië in... en uh, vindt, het niet, vindt het geen probleem om daarbij op uh, een paar lange tenen te gaan staan. Dus die, uh, die trekken zich daar allemaal niks van aan. Australië voelt zich veel meer uh, betrokken bij de Verenigde Staten... veel beter bevriend met Amerika dan met zijn grote buurman Indonesië. Dankjewel, en Michel Maas vanuit Jakarta. Windmolens voor de kust kosten ondernemers geld, zeggen de ondernemers. Kost ook veel banen, hoorde u net al in een reportage. Maar klopt dat wel? Dat hoort u zo. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Gaan we naar Mark Robin Visser op de Veluwe. Er wordt daar meer gejaagd op de edelherten. Dat vindt niet iedereen een goed idee, denk ik. Nee, nee, ik, ik heb gelezen een reactie op mijn weblog van iemand. Die heeft het over falend faunabeleid. En uh, dat je dat allemaal beter moet plannen. Ja, het is maar net hoe je er naar kijkt. Komt natuurlijk zelf. Uh... Uit de grote stad. Ik voel ja. me nou toch wel een beetje een stadsjongetje, hè? meneer Overheem. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Ja, ik sprak net vanmorgen met uh, iemand van de jagersvereniging verderop... op het mooie landsgoed ja. hier Staverden. En uh, hier heeft u uw melkveebedrijf ja. in de buurt, een paar kilometer uh, daar vandaan. Ja. Hoeveel koeien heeft u? Nou, wij hebben zo'n beetje 85 melkkoeien. Ja. En uh, dat hebben we op uh, 100 hectare uh, cultuurland, uh, grasland en uh, bouwland uh, op dit landgoed. En hoeveel edelherten heeft u? Nou, ik heb zelf geen edelherten, maar ik weet wel dat er te veel lopen... zodat uh, ik te weinig gras heb voor de koeien. Dat, daar merk je het aan, aan het, want u verbouwt ook gras? Ik, ja, het gras dat is natuurlijk de hoofdmoot. Uh, wij maken melk van uh, gras uh, tot glas, dat is een uniek product natuurlijk. En uh, we hebben zo'n beetje hectare uh, aan grasland. En daarnaast heb ik, uh, verbouw ik zelf voederbieten en uh, snijmais... En, uh, en soms, uh, als het uitkomt in het bouwplan, ook graan. En dat uh, voeren we allemaal aan de koeien. Maar als uh, zoals deze voederbieten waar we bij staan... Is als... ja, die een grote berg voederbieten liggen hier met, vermengd met gras? Ja, dat gras heb ik erop gedaan dat het uh, niet bevriest in de winter. Ik heb nu het zeil eraf gehaald, omdat het natuurlijk niet meer vriest. Uh, en niet gevroren heeft. Maar die bieten, die moeten overeind blijven staan. Willen we ze goed schoon kunnen rooien. Nou, je kunt zien dat ze heel schoon zijn. Ja. Nou, ik heb daar ook... Uh... Een hele mooie bieten. En... Uh, als die hetten er lopen, dan gooien ze ze om. En dan is het allemaal handwerk. Dan kun je... Vertrappelen de bieten eigenlijk. Ja, vertrappen ze de bieten. Dus ik heb veel minder opbrengst. Dit jaar, kijk, in, met voederbieten kun je tussen de 80 en 100 ton voederbieten van hectare halen. Nou, en dit jaar zat ik maar op 50... Kijk, en, uh, ja, dan, uh, dat meet ik, want al, het, al die bieten die hier komen liggen... die gaan in de voerwagen en dat wordt gewogen. Want we hebben gewoon een uitgebalanceerd rantsoen. U kunt het gewoon uitrekenen wat de schade is. Ja. Waar, waar, kunt u dat ook in geld uitdrukken? Uh, ja, in geld uitdrukken... Uh, ja, als wij kijken naar uh, kilo's droge stof... zeggen we ja, 12 cent per, per kilo droge stof. En als je dan uh, in gras uh, de drie ton uh, droge stof mist... Ja, dan is het rekensommetje wel te maken. Ja. En dat is per hectare. Ja, dus nou, vindt u het, uh, ja, ik hoef het u niet te vragen natuurlijk, u bent het ermee eens dat er hier herten afgeschoten gaan worden? De provincie ja, Gelderland ik heeft vind dat gisteren besloten. denk dat ze zeggen van uh, we, we, we gaan reguleren uh, goed. En de andere kant is uh, van, nou, vroeger stond hier een hek omheen. Uh, in plaats van ik overal hekken zet, zet om de enclave een hek. En uh, uh, doe er dan maar wat minder herten in. Dat kan ook nog. Ja, nou. Maar in ieder geval, er moet wat aan gebeuren. Er moeten wat aan gebeuren. Nou, we gaan nog even een rondje over het bedrijf doen. En dan komen we straks na half negen nog even terug. Prima. Goed, prima. Dat ziens. Tot zo. Mark Robbenvisser. Gaan we naar de verkeersinformatie hier. Nee, het is een rustig ochtendspit, maar we hebben een paar lastige aanrijdingen. Ja, en daardoor toch lange files op een aantal plaatsen. Zoals de A12 en rond het Kleinpolderplein op de A20 en de A13. Maar nieuw is de A32. Daar is ook een ongeluk gebeurd bij de afrit Havelte. Dat las ik een kwartiertje geleden al voor. Maar nu is de snelweg helemaal afgesloten van Herenveen naar Meppel. Tussen de afrit Havelte en Meppel Noord. De Olympische Winterspelen met Sochi. De Olympische Winterspelen moesten Rusland samenbrengen. Ze moesten het land eigenwaarde en trots geven. Zo heeft president Poetin het bedacht. Of dat gaat lukken in het medailleklassement is nog de vraag. Het lijkt wel te lukken in de stad Sochi. Voormalige kuuroord voor de communistische partijbonzen leeft helemaal op. Vanochtend verzorgt muziekschool nummer 4 het optreden op het grote plein bij het Museum van Sportglorie. Geen buitenlandse bezoekers hier. De meeste buitenlandse supporters zullen de stad helemaal niet zien. Het is minimaal 40 minuten reizen vanuit Adler... waar het vliegveld in het Olympisch Park liggen. En dan kom je in een stad die er perfect aangeharkt bij ligt. De nieuwe stoplichten vertellen in het Engels... en met vogelgefluit uit een speaker of je kunt oversteken. Overal zijn er Olympische infokraapjes... En de wandelende Olympische mascottes waarmee je op de foto kunt. En precies zoals het Kremlin het zegt, zo zegt het publiek het hier ook. Hoe trots ze hier zijn op deze Spelen die het land samenbrengen. Zoals de mensen die in de rij staan voor de Vosco-winkel. Een Russisch sportmerk dat de kleding maakt voor het Russisch Olympisch Team. Een t-shirt kost ongerekend 60 euro. De jassen gaan tot wel 1000 euro. Je moet ervoor in de rij staan. De veiliger laat de klanten mondjes met binnen. zijn allemaal rustig. Dit moet je hebben. De vrienden en de familie thuis willen souvenirs uit Sochi. Het is wel heel duur. Ja, maar ja, kleren heb je toch nodig. En dit zal een mooie herinnering blijven aan deze spelen. wil het toch per se hebben omdat het een symbool is van deze spelen. Het is voor later. Moskou doet goede zaken en de middenstand doet dat ook. Ook het winkeltje vol met Olympische souvenirs moet klanten buiten laten wachten... omdat het er zo druk is. Of de hele regio zoveel zal profiteren van de Spelen zoals het Kremlin voorspelde... dat is nog maar de vraag, maar de horeca bij de boulevard doet dat wel. Nu dan. Het kassameisje van het koffietentje vindt het zo'n feest... om met de Olympische bezoekers te kunnen praten. Die zijn allemaal zo vriendelijk en zo open. En bij de slijterij Lunchroom op de hoek... is het wel vier keer zo druk als normaal. En de omzet is nog hoger dan ze hadden gehoopt. En een klant klampt ons aan omdat hij per se wil vertellen over zijn ervaringen. Wat ik hier meemaak heb ik in mijn hele leven niet gezien, zegt hij. Mensen zijn zo aardig en zo open. De badplaats leeft op en hoopt dat het niet alleen voor deze twee weken is. En dat hopen ook de ontwikkelaars van die enorme, nog niet afgebouwde hoteltorens langs de uitvalsweg reportage van Matthijs van der Wiel vanuit Sochi It's not finalized. If the sun is not blue, the time is right. So you say everything's gonna be alright.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 Windmolenparken op zee kosten geld en banen. Ondernemers in de toeristische sector vrezen de komst van nog meer windenergie... voor de kust van Noord-Holland met name. Molens vervuilen de horizon en toeristen komen nu juist naar het strand... vanwege het wijdse uitzicht. Dat is de redenatie. Maar klopt die ook? Verslaghebber Bert van Sloten zocht dat uit. Het ene rapport na het andere heeft het over negatieve effecten. Die 1800 arbeidsplaatsen komen uit een rapport van de economische zaken... een onderzoek in de economische zaken. Uh, daar blijkt dat 25% van de ondervraagde toeristen zeggen... Als dit voor de kust komt, gaan we er anders naartoe. Wij komen hier niet meer. Dat is voor Zandvoort een drama. Zandvoort, 3000 banen weg. Een omzetverlies van ruim 100 miljoen euro. schouwen Duiveland heeft het ook laten onderzoeken. En daar komt de gemeente uit op 350 banen die verdwijnen. En een schadepost voor ondernemingen van 21 miljoen euro. En ook in Friesland komen ze tot de slotsom dat het werkgelegenheid kost. En dat allemaal omdat de toeristen niet meer komen. We zijn aan de hier. En dan vooral de Duitsers. Maar liefst 20 geeft aan de windmolens een bezwaar te vinden. Hoewel, de Duitsers die wij op het strand vinden, die maakt het niets uit. Nee, op gar keinen Fall, We würden op jeden fall heen hinkomen. Want het is gewoon zo so schoon om het strand en het meer te zien. En ik geloof ook niet dat uh, dat de das toeristen groot uh, beunruhigen wordt. En ook de Zwitserse die uitwaait, vindt het geen probleem. Ik ben van Zwitserland. Ik denk gewoon dat ze me niet if En als ik denk it wat het brengt, it's denk ik dat het is. Oh no, look at the beach. Look at the beach and look at the sea. It's so beautiful. No, absolutely not. Maar mensen die komen, ja, die blijven niet weg. Het zijn waarschijnlijk liefhebbers die zich niet uit het veld laten slaan. Dan maar eens naar Duitsland zelf. Aan de Duitse Waddenzee zijn ook enorme windparken gebouwd. Zoals voor de kust van het eiland Borkum. Katja Benke is van de plaatselijke VVV en ze erkent dat het verzet voor de bouw groot was, met dezelfde argumenten als nu in Nederland worden gebruikt. Maar nu? Nu moet men zeggen, ganz klar, es hat uns keine het heeft ons geen toeristen gekost. Het dus uiteindelijk geen toeristen gekost, hoewel ze nog steeds liever geen windmolens voor de deur hebben. Wanneer men van de kusten naar de eilanden of van de eilanden naar de kusten kijkt, heeft men al heel vaak windparks in het oog. Dat is natuurlijk niet schoon. En dat was eigenlijk zo'n soene problematiek, waar de toeristica gezegd mens, we willen niet nog meer windparks in Sichtweite hebben, weil we einfach gewoon angst dat de toeristen weg blijven. Dat is definitief niet gebeurd. En dat is het beeld in heel Duitsland, zegt correspondent Tim De Wit. Ja, dat denk ik wel. Ja, de plek waar je dat het beste kan zien is bij de Duitse Waddeneilanden. Want daar hebben ze jaren geleden al windparken redelijk dicht bij de kust aangelegd. En hoewel daar dus echt fel actie werd gevoerd toen de tijd, valt het heel erg mee. Het aantal toeristen is uh, helemaal niet teruggelopen daar. Maar er blijft ook verzet, zoals op het Waddeneiland Sylt. Op andere plekken zijn ze nog wel windmolenparken aan het bouwen. Uh, daar zie je ook wel weer verzet. Denk bijvoorbeeld aan het eilandje Silt. Dat ligt in de Noordzee. Daar zijn nu plannen voor een groot windmolenpark. En daar heb je heel veel protest. Uh, het is trouwens een eiland wat vooral voor rijke toeristen bedoeld is. Er zijn veel kuuroorden, wellnesshotels. hotels. Ja, en daar vrezen ze nu dat ze dus straks minder toeristen zullen krijgen. Maar nou goed, uh, de praktijk leert dus in Duitsland... Uh, op de plekken waar ze al staan, die windmolenparken... dat het aantal toeristen helemaal niet uh, gaat teruglopen. Goed, dan kan ik nog rustig naar mijn Duitse komen komende zomer. Wat een onthulling, Marcel. <laughs> Om tien uur dan gaat Nicolie Sauerbrei weer verder met de snowboardwedstrijd. Vanmiddag is er ook schaatsen. We kijken zo na half negen vooruit. Hoeveel kunt u met uw bedrijf besparen op mobiliteitskosten? 1.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 Half negen, tijd voor het NOS-journaal Dorald Megens. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staan betogers en politie nog steeds tegenover elkaar. Gisteravond en vannacht is het op het Centrale Plein tot hevige gevechten gekomen. Bij de ongeregeldheden kwamen volgens het Oekraïnse ministerie van Volksgezondheid zeker 25 mensen om het leven. Onder wie zeven politiemensen en een journalist. En ook zijn honderden mensen gewond geraakt. Het waren de bloedigste gevechten sinds het uitbreken van de opstand drie maanden geleden. President Janukowitsch gaf gisteravond de politie opdracht om de antiregeringsdemonstranten van het Centrale Plein in Kiev te verjagen. Verstandelijk gehandicapte patiënten van TBS-kliniek De Roosje Wissel in Venray... worden ernstig verwaarloosd. Dat schrijft Vrij Nederland op basis van een verhaal van een klokkenluider. Oud-medewerker van de kliniek stapte naar het weekblad. In die kliniek in Venray worden behalve verstandelijk gehandicapte tbs'ers ook gewone verstandelijk gehandicapten behandeld. Volgens de klokkenluider worden de verstandelijk gehandicapte patiënten nauwelijks behandeld en worden medische klachten van patiënten niet serieus genomen. De kliniek kant met onderbezetting. De verhalen van de oud-medewerker worden volgens het weekblad bevestigd door documenten en door andere bronnen bij de kliniek.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 En de Australische overheid heeft per vergissing de persoonsgegevens van 10.000 asielzoekers op internet gezet. Van de vluchtelingen was de volledige naam te zien, de nationaliteit, de datum van aankomst en met welke boot ze kwamen. De ongeveer 10.000 vluchtelingen zitten verspreid in opvangcentra in Australië zelf en op Christmas Island. Dat zijn de hoofdpunten. Geen passet bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg? Het gaat op een paar plaatsen niet al te best. Er zijn 13 files en die hebben voor een groot deel te maken met de aanrijdingen. Maar van een ochtendspits is eigenlijk niet echt sprake rond de vier grote steden. Op de A12 staat het helemaal vast. Van Arnhem naar Utrecht tussen knap het Waterberg en de afrit Wageningen. Dat al een tijd lang alleen de vluchtstrook open is na een ongeluk daar. Omrijden dat kan via Tiel over de A50, de A15 en de A2. Op de A20 daar is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's nadat er een vrachtwagen kwam stil te staan richting Gouda. Bij knooppunt Gouda 6 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Helemaal dicht is de A32 Herenveen naar Meppel. Daar is een eerste ongeluk gebeurd met meerdere auto's. De trauma moest erbij komen. Tussen de afrit Havelte en Meppel Noord is de afsluiting. En voor de afrit Havelte staat 5 kilometer. Volgens Rijkswaterstaat gaat die afsluiting tot 11 uur vanochtend duren. Giel Severin bij Weerplaza. Michiel, we hebben het idee dat we al dagen in hetzelfde weer zitten. Maar het gaat veranderen you <laughs> Tja, het gaat veranderen. Nee, het blijft natuurlijk gewoon zacht. En dat, uh, dat geeft denk ik vooral dat gevoel. Er zijn dagen met, uh, met zon en dagen met veel bewolking. Die afwisseling hebben we altijd. En dat houden we eigenlijk ook. Het is eigenlijk uh, toch meer van hetzelfde. Hmm. Als je naar vandaag kijkt, dan valt er op dit moment in het oosten... vooral nog een enkel buitje. Komende uren kan er ook nog wel een nieuwe bui... in de oostelijke helft van het land ontstaan. Maar eigenlijk is het op de meeste plaatsen droog. En vanuit het westen zien we op steeds meer plaatsen de zon doorbreken. Best een aardige dag dus. Temperaturen daarbij rond de 10, 11 graden misschien wel... Dus uh, we blijven ver boven de normale waarde van de graad op 5 zitten. Zeer zacht voor de tijd van het jaar nog steeds. Ja, verder op in de week wordt het dan natter? Morgen wordt het nat. Morgen trekt er een, een frontale storing over het land. Die neemt daar alle tijd voor. Dat betekent dat het ochtends vroeg in het oosten nog heel even de zon kan schijnen. Daarna neemt de bewolking toe en krijgen we regen en motregen. Dan weer een periode met droog weer En dan in de namiddag en avond opnieuw uh, regen. Dus een, uh, een grijze dag van tijd tot tijd. Tijd tot tijd Wat een cliffhanger. Een beetje zon, denk Grade. ik dan. Oh, daar ben je nu weer, Michiel. Ja. Ja, je was even weg. Oké. Okay. Van tijd tot tijd. Uh, zei goed, mo je... Ja, morgen dus een, een flinke regendag met uh, af en toe droge momenten. Eigenlijk het omgekeerde van vandaag. En ook uh, amper zonneschijn, veel bewolking. En opnieuw zacht, 9 à 10 graden. Dankjewel, Michiel. even in bij Weerplaza. En straks hoort u hoe u veilig e-mails kunt versturen... zonder dat er iemand meeleest. Maar Blijf luisteren.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 In Kiev zijn tenminste 25 doden gevallen bij botsingen tussen politie en demonstranten. Politie heeft, heviger dan in de weken hiervoor, de aanval ingezet op de betogers. Onze correspondent David-Jan Godfra is op het plein en maakte zojuist deze impressie. Het is een onwerkelijke sfeer hier op Maidan, het hart van de Oekraïnse opstand. Het huis van de vakbonden is helemaal zwart geblakerd, het brandt nog. Hier op de trappen van de metro stapels, stenen die gebruikt kunnen worden als munitie tegen de politie. En netje verderop worden die steentjes in stukken gehaald. Op het podium gaan de toespraken door. En een deel van het tentenkamp waar demonstranten weken, maandenlang hebben gebivakkeerd, dat staat er nog. Op het podium worden nu patriotische liederen gezongen en een eindje verderop ontploft gevraagd vuurwerk en staan stapels autobanden in de fik. Dat geeft echt een soort van apocalyptisch gevoel hier. De politie heeft het noordelijke deel van het plein in handen. Achter het monument, het grote monument hier op het plein... Daar branden de barricades en daar staan helden uh, jongens en mannen met schilden. Er wordt vuurwerk gegooid, er, wordt, er worden stenen gegooid. Uh, vooralsnog komt er niks terug. Het ludieke, het vreedzame, zo je wilt, van het begin van uh, dit protest, zeg maar begin december, eind november, is helemaal weg. Dit is pure grimmigheid. Mensen hier willen dat er wraak wordt genomen, wraak op de doden van de afgelopen nacht. En ik kan me zo voorstellen dat de politie, die ook doden te lijden heeft gehad, hetzelfde voelt. Dus dat maakt het ongelooflijk moeilijk om hier een vreedzame oplossing voor te vinden. David-Jan Godverhoff, het Maidanplein in Kiev. Hij houdt u de hele dag op de hoogte van wat er daar gebeurt... op Radio 1, maar ook op onze website, nos.nl. Gaan we naar Sochi. Sven Kramer wilde afrekenen met zijn mislukte 10 kilometer... van de Spelen van 2010. Verder dan zilver is hij niet gekomen. Is hij verslagen door zijn rug of door een veel betere Jorrit Bergsma? Steven Dalebout spreekt in en om de Adler Arena... met alle schaatskenners. Ook nu ben je in de ijshal, Steven. Hebben de kenners daar een antwoord op die vraag? De vraag is gisteren ook al wel beantwoord. Maar er zit een van de kenners uh, naast ons, uh, Martin Hersman, uh, oud Oudschaatser ook, dus uh, een enorme kenner. Ja, Martin, hoe is dat? Hij is gisteren uh, is hij verslagen door zijn rug. Door Jort Bersma, die een fenomenale 10 kilometer reed. Of misschien wel door allebei? Nou, hij gaf zelf ook wel aan dat hij, dat hij echt verslaag is. En uh, dat hij niet uh, maximaal kon vertrouwen zijn eigen lichaam. Dat is eigenlijk wat, uh, wat bij mij is blijven hangen, uh, naar de reactie van Sven. Ja, en die 12.44 van, van Jord Bergsma... heeft hem eigenlijk ja, in het rood gedrukt. Ja, hij, hij, hij haalde dat niet. En dat zag je eigenlijk tijdens de race. Het leek of hij even inhield in het begin. Omdat uh, Sven Kraam natuurlijk van nature veel meer snelheid heeft. Maar kon uh, daarna niet forceren in de bocht. Hij kon het ritme niet omhoog gooien. Ja, en later... Uh, is, ja, zijn initiële reactie was, ik ben verslagen. Maar ik kon ook niet alles doen. Nee. Maar die 12,44 had hij niet gehaald. Hoe knap is het uh, wat Jorrit Bergsma hier gepresteerd heeft? Ja, uitzonderlijk goed. Het is sneller dan Sven Kramer ooit heeft uh, laten zien op een laaglandbaan. En uh, Bergsma piekt hier uh, maximaal. Ja. Sven Kramer zegt dan afloop geeft hij toe dat hij last heeft van zijn rug. Uh, er zijn mensen die zeggen, van, nou, dat is goed, dat, dat weten we ook van hem. Er zijn andere mensen die zeggen, van, ja, uh, dat is ook een beetje makkelijk om hem nu op je rug te wijzen. Hoe sta jij daarin? Ja, ik, ik vind het wel lastig. Kijk, omdat, ik denk dat je twee groepen mensen hebt die het schaatsen volgen. De ene groep die het altijd volgt. En een hele grote groep die alleen tijdens de Olympische Spelen kijkt. En daar kan die, die rug wel een verrassing voor zijn. Maar we weten allemaal dat Kramer al jaren met zijn rug loopt te rommelen. Het is, uh, ik begrijp dat mensen dat jammer vinden dat, uh, dat Kramer dat zegt. Ja. Maar uh, voor degene die wekelijks het schaatsen volgt is het geen verrassing. Want het is echt een probleem hè, bij hem. Ja, en het is bij, bij, bij meerdere schaatsers is dat een probleem geweest... Uh, uh, Ritsman gaf het gisteren ook aan. Uh, ik ben zelf ook gestopt vanwege rugklachten. Je moet je niet wel realiseren dat je met, uh, met een hoge snelheid continu met uh, over moet stappen. Dus met je rechterbeen over dat dikke linkerbeen. Dus je krijgt continu die torsie in je onderrug. En uiteindelijk krijgen al die schaatsen last van hun rug. Ja. Nou goed, dat was gisteren. Um, daar zal verder vandaag ook nog wel over nagepraat worden. Maar er wordt natuurlijk ook vooruitgekeken naar de vijf kilometer bij de vrouwen vandaag. Uh, het rare was gisteren eigenlijk in het kamp van Sven Kramer, van uh, uh, Gerard Kemkers. Van ja, we hebben het eigenlijk alleen maar over die drie zilveren medailles. die ze nu hebben gewonnen met Verweij, Wust en, uh, en Kramer zelf. Dus, maar ze hebben ook al twee keer goud. Ja, kan Wust vandaag daar nog een keer een gouden plak aan toevoegen? Ja, dat kan. Kijk, Wüst en Kramer hebben op elke afstand te maken... met een, met een andere concurrent. Uh, Wüst is, uh, is echt wel verslagen op, op, op kwaliteit, hoor. Uh, Kramer, uh, die, die verloren natuurlijk. Maar Wüst rijdt ideaal, die rijdt eigenlijk tegen de andere grote schaatsgrootheid van de afgelopen jaren, uh, Martina Sabikova. en Irevus start binnen, dus heeft de laatste binnenbocht. En als ze bij kan blijven tot uh, 3800 meter, ja, dan gaat het de strijd worden. En dan zou ze dus, als het, als het lukt, eh, als ze bij kan blijven, normaal gesproken zou Sabikova sneller moeten zijn, maar dan zou jij denken van de kans in die laatste binnenbocht misschien nog naar de toer rijden. Ja, ik het is eigenlijk uh, op, de drie, op de drie en op de vijf kilometer na. is het een, uh, is het een verrassende Olympische Spelen geweest. Dus ja. misschien kan Irene Wust vandaag wel eens een keer verrassen. Want Sablikava won de afgelopen zes wereldkampioenschappen afstanden met grote overmacht. Ja. En vier jaar geleden bij de Olympische Spelen was ze ook veruit de snelste. Nog even tot slot jou, jouw oog op uh, de twee andere Nederlandse deelnemsters. Ivan uh, de Nauta en Karin Kleibeuker. Ja, die zijn, die zijn goed. Uh, vooral Ivan uh, Nauta maakte een hele solide indruk. Heeft vanochtend weer heel makkelijk getraind. Samen met Johnny Romme. Uh, ik denk dat Nauta uh, wel in staat is om, uh, om echt uh, op het podium te eindigen. Martin Hersman, dankjewel. Vanmiddag horen we je op tv. En Steven Dalenboud. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Uit die muziek. Steven Dalenboud. <laughs> ja, ik ben er nog. Hoor. Ja, Wanneer moet Nicolien Sauberij weer? Die uh, gaat om tien uur. Nederlandse tijd gaat zij uh, verder met, uh, met het snowboarden inderdaad. De parallel reuzen slalom. Zij uh, heeft zich gekwalificeerd voor de uh, voor een knock-out, knock ja. zeg maar. Ja, ja, en Michelle Dekker die is uh, uitgeschakeld zojuist. Maar om tien uur gaan ze verder. Uh, verder is er op dit moment de reuze in het skiën bezig. De vraag is daar, hoe doet uh, de halve Nederlander Marcel Bisscher het? En de Bobsters uh, hebben we nog... De, de Bobsters komen, komen voor hun derde en vierde run in actie. Dus de finale dag zeg maar, in het bobsleden bij de vrouwen. Esmee Kamphuis en Judith Viss. Ze staan op dit moment op de zesde plek. En wat ook nog wel leuk is uh, om te volgen: de kwartfinales in het ijshockey, de hele dag door. Uh, maar eentje wil ik er toch even uitpakken. rusland Finland, een echt oh. ijshockeyduel tussen twee grote ijshockeynaties Om half twee vanmiddag. Goed, te volgen op uh, Nederland 1 op televisie. En natuurlijk via internet, via nos.nl. En dan doorklikken naar de Sochi-site. En dan heeft u het streamend binnen. Steven Dalenbaat vanuit Sochi hoort u. Het aantal muziek. meldingen bij Meld Misdaad Anoniem. Ja, nu is er muziek. Oh. Is toegenomen, hoort u zo meer over. Nou, nou, eerst naar Mark Robin Visser, want die uh, streunt in de bossen rond. De provincie Gelderland heeft namelijk gisteren besloten dat er meer edelherten geschoten mogen worden. Bepaalde gebieden op de Veluwe. Hij is nu bij uh, melkveehouder Jan Overeem. Die leidt schade door nachtelijk bezoek. Een vrijloopstal in stro, heet het. Ja. He? Tegen, vroeger had je lichtboxenstallen. En uh, ja, wij wouden koeien vrij laten lopen. Dus voor tien jaar terug hebben wij een, uh, een stal gebouwd... waar de koeien gewoon ingestrooid worden. Wij noemen dat eigenlijk een potstal. En dit zijn allemaal dames van Jan Overeem, melkveehouder te Staverden. Uh, mooie omgeving hier. Ja, het is hier schitterend. Om een voorrecht om hier te mogen boeren, denk ik. Als het zometeen weer voorjaar wordt en het uh, wordt weer groen... nou ja, dan uh, is het gewoon schitterend natuurlijk. Hè. Elk jager is hier mooi. Maar ja, dan heb je ook nog edelherten... Ook edelherten zijn mooi. Alleen zo gauw ze uh, aan je boterham zitten, dan uh, wordt het minder. En dan zeg je jongens, daar moeten we wel wat aan doen. De edelherten zitten aan de boterham van Jan Overheem. Nou meneer Vos. Ga er maar aan staan. Ja, dus, uh, ik, kan, ik heb net uh, gezien hoe we meneer Overheem een boter allemaal uh, had. Het ging uh, heel, heel goed, soepeltjes. Dus uh, dat gaat wel goed. Maar uh, ik kan me voorstellen dat meneer Overheem uh, hier problemen heeft. En dat hij uh, uh, op het beleid van de provincie... Hè, met, uh, met een, een falend beleid wat betreft uh, het afschot... afschot hè, dat halen ze al jaren niet. Dus uh, de provincie, vooral met de professionals die het moeten uitvoeren... hebben jaren hun goede tussen haakjes want ik ben helemaal niet voor afschot... maar ik, ik vind uh, dat de pro provincie eigenlijk schuld is met hun ingehuurde krachten aan dit probleem. En dat moet niet meneer Oveen. Mag daar geen slachtoffer van worden. Nee, nee nou ja, goed. Harry Vos, luisteraars, is, die spreekt namens de faunabescherming. Ja. Uh, we hebben het probleem vanmorgen uh, zo breed mogelijk geprobeerd uit te zetten. Er zijn hier te veel edelherten. Zijn jullie het daar wel over eens? Nee. Ik ben, Bent u het ook niet mee? Nou ja, ik ben het eens dat in deze enclave... Ja, in deze omgeving. Ja, ja, deze omgeving zijn misschien te veel edelherten. Er wordt gezegd, er zouden er ongeveer 200 moeten lopen, hadden ze zo. En er zijn er nu meer dan 500. Is dat ook uw waarneming? Nou, dat, dat, dat er meer dan 500 zijn, dat zou best kunnen. Ik, We kunnen ze niet tellen natuurlijk. Maar... Kans, nee, maar ik zie gewoon uh, soms is het gewoon bruin voor de ogen en dat kun je bijna niet voorstellen. Maar uh, je ziet uh, kijk, in het verleden waren hier twee herten per 100 hectare. En dit is een landgoed van een uh, 700 hectare. Dus een uh, roedeltje van 14 tot 16 herten in dit st stukje van de enclave zou passen, maar geen 200. Meneer Vos? Ja, het is, het is eigenlijk triest te, te moeten constateren dat de provincie, hè, het, het grootste jachtgebeuren van Gelderland, staat eigenlijk in Arnhem, een provinciehuis. Want die zijn zo pro-jacht geworden. Uh, een, een demper en, uh, en nachtkijkers. Extra en, hulpmiddelen ja, eigenlijk. Extra hè? hulpmiddelen. Dat is voor kort is dat uh, door de jagers als. Uh, als, als uh, uh, ja, als, als, als niet toegestaan Het taboe, ja. was een taboe. En nu, en, nu mag het worden en, en, en nu is het door de Partij van de Arbeid... VVD en CDA in de Tweede Kamer toegestaan. 31 januari. En twee weken later is alles al geregeld. Maar omdat er overlast is... bent u daar dan helemaal niet gevoelig voor? Nee, ik ben wel gevoelig voor overlast. U hoort het toch ja, van, de, maar, van meneer ik ben, Overheem? Ik ben gevoelig voor overlast, maar ze hebben hier de hekken weggehaald. Meneer Overheem zegt zelf ook, toen ik binnenkwam... als ze nou die hekken terugzetten... dan is voor dit soort gebieden... Hè, dan zijn ze terug in... Hey, Bosch. We kunnen in ieder geval constateren dat de provincie gisteren besloten heeft... dat er extra middelen mogen worden ingezet. En dat er tot 1 oktober meer edelherten, en dat kunnen er wel een paar honderd zijn... Uh, mogen geschoten worden op bepaalde gebieden. Zoals hier in de omgeving van Staverden. Dat is heel mooi. We wachten het af. We zien het wel. Uh. Succes met uw bedrijf. Oké, okay, dank u wel. En de groeten uit Staverden. En de groeten terug. Mark Robin Visser, morgenochtend is hij weer heel ergens anders. ABB Verkeersinformatie, René Passet. Er zijn eigenlijk maar drie plekken waar het echt behoorlijk mis is op de snelwegen vanochtend: de A12, de A20 en de A32. Op de A12 is wel zojuist de weg weer vrijgegeven van Arnhem naar Utrecht. maar er staat nog 15 kilometer tussen knap het Waterberg en de afrit Wageningen. En dat hebben we niet zomaar weg. Bij Gouda op de A20 vanuit Rotterdam staat 8 kilometer file na een ongeluk. En op de A32 is de weg helemaal dicht van Heerenveen naar Meppel. na een ongeluk bij de trauma helikopter moest komen tussen Steenwijk. Zuid en Meppel-Noord staat 6 kilometer. En daar is de afsluiting nu. Het gaat tot 11 uur duren, heeft Rijkswaterstaat laten weten. Mobiel bellen zonder dat er iemand meeluistert. E-mails versturen zonder dat er iemand meeleest. Voor wereldleiders en grote bedrijven is dit al een bekend fenomeen. Maar voor het grote publiek niet. En KPN denkt dat mensen daarop zitten te wachten. Hoofdinformatiebeveiliging bij KPN, uh, Jaya Balou. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik waarschuw even, er luisteren mensen mee. Nu. Goedemorgen. Ja, heel goed. Voor wie is dit bedoeld? Uh, dit is bedoeld voor eigenlijk iedereen die zorgen maakt over de privacy en integriteit van hun communicatie. Dat is bijna iedereen tegenwoordig? Ja. ja. En, en hoe werkt het dan? Je krijgt, het heet peer to peer encryption. En wat dat betekent zijn er twee sleutels die uh, gemaakt zijn voor het gesprek. En die na het gesprek vernietigd zijn. Dus dat betekent dat het eigenlijk perfect for secrecy heeft. Dat daarna kan je ook niet de berichten meer omsleutelen. Aha, dus er wordt een soort unieke code aan verbonden? Ja. ja. Goed. Ja, het is gewoon een vorm van garantierde encryptie. Die toegankelijk gemaakt is voor iedereen's gebruik. En het is een app, hè? Het is een app, dat klopt. Je kan het gewoon van de App Store downloaden, van uh, Google en van Apple. En straks van de KPN Cloud Store. Oh, Dus er zijn concurrenten die er ook mee bezig zijn? Uh, nee, het is gewoon, een, een App Store is gewoon een plek waar je een app kan halen. En de punt is dat daarna kan je gewoon een app halen met additionele toepassingen vanuit onze App Store. KPN is de eerste? Uh, ja. Hm. En en hoe bent u, u ja u, hoe bent u toch gekomen want uh, u geeft aan er, er is behoefte aan heeft u dat gemeten Um, nou, weet je, daar is altijd behoefte aan geweest. Ik denk alleen dat nu er is een soort uh, verhoogde awareness uh, vanwege de, de affaire, et cetera, dat mensen gewoon meer bewust zijn van wat soort voor uh, massa uh, gebeurt uh, over de wereld. En daar hebben ze dan meer behoefte om te weten dat bij hun is dat niet zo. Maar geeft u, geeft u ook garantie? Want als ik zie welke toolkits de NSA heeft om mee te luisteren... en mee te lezen... Ja, dan is ook zo'n app toch niet onkraakbaar... Helemaal gelijk, daar is ook geen garantie. Um, kijk, uh, waar het om gaat is dat massa-surveillance. Dus er is nooit een garantie, 100% security bestaat niet, maar ook wapenen tegen een inlichtingendienst, dat is ook een onbegonnen zaak. Dat, dat kan je gewoon niet doen. Dus als ze je echt nog wil afluisteren, en je gesprekken wil afluisteren, dan vinden ze heus wel een manier om dat te doen. Um, maar wij zijn ermee bezig om te zorgen dat voor de groot merendeel, dat wij echt Goede uh, verhoogde vorm van encryptie kan aanbieden, maar op een hele makkelijke manier dat iedereen kan toepassen. En dat kan voor bellen, maar ook e-mailen? Dat kan voor bellen, dat kan voor. Dus het eigenlijk waar het om gaat is spraak, sms, en dan kan je ook videoconferencing doen. Dus gewoon via dezelfde spraakapplicatie kan je ook dat uh, met video uh, verbinden. Hm. Maar het is dus niet zo dat, dat criminelen, terroristen of mensen die bepaalde bedoelingen hebben nu uh, niet meer afgeluisterd kunnen worden. Daar zijn altijd, die, daar zijn altijd nog middelen voor. Oh. Oké, okay. en dit is dan tegen datamining het grote, het, het grote graaien. Ja, kijk, waar het om gaat is, uh, als er mensen zijn, als er targets zijn die heel specifiek gedefinieerd zijn... ...kan je nog een andere manier vinden, een backdoor of een, uh, een OS-attack, zeg maar. Want we gebruiken nu de platforms van Android en uh, iOS. Daar kan je altijd een, een specifieke aanval bedenken die echt op de telefoon toegepast is. Ja. Maar dit gaat erom dat, dat dat communicatie wat over de ether gaat, dat die... Die kan je niet zomaar even grotendeels nee. onderscheppen en afluisteren. Goed, het is ons duidelijk. Jaya Balou van uh, hoofdinformatiebeveiliging van KPN. Hartelijk dank voor de uitleg. Dank je. Goedemorgen. Ja. Het NOS Radio 1 journaal. Don't say it's over. Don't say you're right now. Staying home, telephone my. now hoort u giving up easy. Het zuiden van Beirut is een grote explosie geweest. In een wijk die geldt als het bolwerk van Hezbollah. Cosmeneit Sander van Hoorn, het nieuws is vers. Wat is er bekend? Dat lijkt erop dat er zelfs twee explosies uh, zijn geweest. Kort na elkaar. Uh, getuigen via diverse media spreken over twee motorrijders... die zichzelf uh, uh, opgeblazen zouden hebben. Twee zelfmoordaanslagen dus. Op een plek ja eigenlijk midden in, in zo'n buitenwijk van Beirut in het zuiden... die inderdaad uh, bekend staat als een buitenwijk van Hezbollah... maar niet, niet in de buurt van een gebouw. Andere uh, aanslagen waren bijvoorbeeld voor de Iraanse ambassade. Nou, ja, dat lijkt hier nu niet het geval te zijn geweest midden op straat. Uh, twee doden zijn de berichten op dit moment. Ja, en wat kan de betekenis dan zijn, Sander? Want er wordt dan natuurlijk gelijk naar Syrië gekeken. Dat uh, is voor dan liggend op dit moment. Kijk, de, de, de zuidelijke buitenwijken van Beirut, dat is een gebied wat uh, door Hezbollah gecontroleerd wordt. Uh, logisch om aan te nemen volgens nog dat dat dus het doelwit is geweest. En dan moet je voor de daders uh, kijken naar mensen die tegen Hezbollah zijn en tegen wat ze op dit moment doen in Syrië. Dat is namelijk meevechten met uh, de regering. En er zijn diverse uh, groepen in Libanon die hebben gezegd dat ze zullen blijven uh, doorgaan met aanslagen plegen op. Doelen van Hezbollah en doelen van He Iran. Want Iran is natuurlijk ook zo'n land wat achter de Syrische regering staat. Dus volgens nog ligt het voor de hand om die kant op te kijken. En dan zit je te denken aan al-Qaeda-achtige groepen in Libanon. Ja. Weet je al iets van slachtoffers? Ja, twee doden is op dit moment sprake van. Uh, meteen na zo'n aanslag altijd natuurlijk een beetje onduidelijk. Maar het, het lijkt erop, dat zijn sommige berichten die erover spreken... dat, uh, dit misschien, uh, voor, uh, dat die uh, ontploffing misschien te vroeg is geweest. Dat ze dus ja. nog niet bij het doel waren wat ze uiteindelijk voor ogen hadden. En ja, dat zou dan kunnen verklaren waarom er vooralsnog maar sprake is van, van twee doden. Maar het is nog allemaal heel erg vers. Het is net gebeurd. Zullen we zullen toch echt even moeten afwachten tot er meer informatie er naar buiten komt. Sander van Hoorn, wel. Dankjewel voor deze snelle informatie over die uh, explosies. Waarom? Uh, explosie dus in het zuiden van de stad Beiroet. Ja, als we meer weten, dan hoort u uiteraard meer hier op Radio 1. Verder volgen we ook de ontwikkeling in Oekraïne... en het vervoer van jeeps, panzervoertuigen en brandweerauto's... dat op transport wordt gezet naar Mali. Elf diepladers die hier vanuit Rukve vertrekken. Dan ook nog eens dertig vanuit Geelserij hier in de buurt. En dan staat er nog een trein klaar in Tilburg met 140 containers met materieel. Roepau blijft daarbij. Houdt u op de hoogte vestiging van de boekwekelkind een polare gaan open? De individuele winkels, ja die moeten ook in de etalage staan, zijn we natuurlijk bij. Maar nu is het de ochtend, Gielen Plag en Jurgen van den Berg. Dag. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij oh oh oh oh.